zes uur NPO Radio 1. met Lara Rensen. In het laatste half uur van nieuws in Co hoort u over de tegenstanders van Poetin die zijn bij de verkiezingen niet zichtbaar. Onze correspondent vond ze toch en sprak ze. En de dood van een Afrikaanse straatverkoper in Madrid leidt tot groot protest. Wij zijn daarbij aanwezig. Het Nationaal nu met Sophie Verhoeven. De Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker achter de zenuwgasaanval op een oud spion zit... is volgens premier Rutte zeer geloofwaardig. In het kabinet is uitgebreid gesproken over de vergiftiging die Rutte zeer zorgwekkend noemt. Het is wel zo dat Nederland zelf eigenstandige en eigenstandige informatiepositie willen hebben. Die hebben we niet in deze kwestie. Maar als we naar het geheel kijken, eh, dan achten wij wel die eh, verklaring van, van Engeland achten wij zeer geloofwaardig. De Britse minister van buitenlandse zaken Johnson zegt dat president Poetin hoogstwaarschijnlijk persoonlijk opdracht heeft gegeven de oudspion te vergiftigen. It was, not long ago that Putin was on in that such be Volgens Moskou overtreedt Johnson met die beschuldiging alle regels van het beschaafde diplomatieke verkeer.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 Volgens de Britse politie is de Russische zakenman Glushkov vermoord. Hij was een criticus van president Poetin en woonde in Londen. De politie benadrukt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn... voor een verband met de vergiftiging van de Russische ex-pion Skripal en zijn dochter. Het verhoor van Astrid Holleder in het proces tegen haar broer Willem... gaat volgende week vrijdag verder. Astrid Holleder gaf zelf aan te willen stoppen omdat ze er doorheen zat. Vandaag mocht de advocaat van Holleder haar ondervragen... onder meer over haar getuigenverklaringen tegen hem.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 Rutte daarover. Volgens mij vindt de hele samenleving dit ontsmakelijk. Ik geloof dat ik hier het overgrote deel van Nederland representeer als ik dit ontsmakelijk vind. Ook andere partijen nemen afstand van het PVV-spotje. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor de komende twee oefeninterlands... van het Nederlands elftal. vijf debutanten in de selectie opgenomen. Het zijn AZ-spelers Marco Bizot, Guus Til en Wout Weghorst. Hans Hatenboer van Atalanta Bergamo en Ajaxiet Justin Kluivert.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 Volgende week vrijdag is het eerste oefenduel onder leiding van Koeman. Oranje speelt dan tegen Engeland. Drie dagen later is er een oefenwedstrijd tegen Portugal. Het weer nog. De regen gaat de komende uren steeds meer over... in sneeuw of natte sneeuw. Morgen blijft het in het zuiden licht sneeuwen. Ook op de Wadden kan wat vallen. Maxima rond het vriespunt en het waait flink. Zondag is het vrijwel overal droog en vrij zonnig... maar nog steeds erg koud. Laten we eens gaan kijken of we op de weg... al een beetje doorgereden kan worden. Edwin Gerritsen. Nee, nog niet, Lara. Het is drukker dan gebruikelijk. Vooral door de nasleep van een aantal ongelukken. Met name in Noord-Holland. Op de A2 van Amsterdam, naar Utrecht... tussen Vinkeveen en Maarsen 20 minuten op onthoud. Daar staat een auto met pech op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en plein een half uur vertraging door een ongeluk op de A16. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Knopentebrechtseplein 20 minuten. De N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor Purmerend ruim een half uur vertraging door een ongeluk op de N246. En op de N302 de dijk Lelystad richting Enkhuizen is de vertraging een half uur.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 Zes jaar geleden waren de straten van Moskou voortdurend gevuld... met vele duizenden mensen die demonstreerden tegen verkiezingsfraude... en tegen Poetin in het algemeen. Lara News Co. Zondag, dan zijn er opnieuw verkiezingen in Rusland. Maar diezelfde straten zijn nu leeg. Protesten zijn er nauwelijks. Correspondent David-Jan Godfra zocht een van de liberale oppositieleden van Weleerop. op. Pardosk, een typisch Russisch stadje, een kilometer of twintig buiten Moskou. De sneeuw die ligt hier hoog opgetast en tussen die sneeuwbergen door komt Maxim Luzianin aangewandeld. Een beer van een man, 41 jaar oud. Niet direct iemand die je verwacht bij de liberale oppositie van Rusland. Ja. Ik doe als sport, zegt Maxime. Ik train mensen, jonge mensen, die naar mijn club komen. Ik probeer mijn tijd niet te voordoen. En inderdaad, we zijn hier in de Power Gym, de fitnessclub waar Maxime de baas van is. De apparaten staan er in een klein kamertje in de kelder. Veel zijn het er niet. Maxime was erbij zes jaar geleden, ook op 6 mei 2012 toen een demonstratie uitliep op een veldslag met de politie. Ik was niet tegen Poetin en ik ben nu ook niet tegen Poetin. Ik ben tegen totalitaire regimes, tegen samenballing van macht... tegen schending van de wet. Meneer Poetin is daar soms de verpersoonlijking van. Daarom was ik daar. 22 mensen verdwenen er uiteindelijk in de cel. Ook Maxime... Hij werd tot 4,5 jaar veroordeeld. Zat er drie van uit. Omdat hij een politieman had geslagen. die een paar meisjes met de knuppel te lijf wilde gaan. Het was een harde ervaring. Vooral voor mijn vrouw natuurlijk. Het valt niet mee als je vrouw huilt. en je kind zonder vader zit. Dat is het moeilijkste. Intussen is de trainingszaal behoorlijk volgelopen. Gewichten gaan op en neer, zweet gegutst. En Maxime erkent dat er veel minder onvrede zichtbaar is dan zes jaar geleden. Op straat tenminste. In de eerste plaats zegt hij, komt dat doordat de klassen van creatieve mensen... mensen met een vrije geest, mensen met zelfrespect naar het buitenland is vertrokken... Of ze zijn bang. En in de tweede plaats ligt het aan het volstrekte verval van de oppositieleiders. Niet van de oppositie zelf, maar van de leiders... Maxim legt uit dat het misschien wel lijkt alsof er minder onvrede heerst in Rusland. Er zijn inderdaad veel minder demonstraties, maar dat dat maar schijn is. Mensen eisen nog steeds een menselijk bestaan. Het feit dat alles nu doods lijkt als een begraafplaats, dat is alleen maar de buitenkant. En als er nu toch weer gedemonstreerd gaat worden... Is hij dan ook bij, ondanks het feit dat de vorige keer hem drie jaar cel heeft opgeleverd? Dat zal ik doen, zegt Maxime, als mijn geweten me zou zeggen dat het zin heeft voor mijn mensen. Niet voor de staat, niet voor mijn land. Ja, dan zou ik gaan. Dat is toch een interessante constatering die we horen in de bijdrage van David-Jan. Want mensen eisen een waardig bestaan. Dat doen ze dan vooral um, van binnen. Ze laten dat niet meer zo zien, zo lijkt het David-Jan. Um, waarom durfden mensen zes jaar geleden wel hun stem te laten horen? Nou, dat is vooral omdat er toen normaal gesproken... nog toestemming werd gegeven voor, voor demonstraties. Je kon dus de straat op zonder het risico om gearresteerd te worden. En dat is veranderd op 6 mei 2012. Maxime had het er al over. Uh, toen liet er dus een, een grote demonstratie uit... op een massale vechtpartij met de politie. zijn talloze mensen gearresteerd... en uiteindelijk dus meer dan twintig voor een jaar... of wat achter de tralies verdwenen. En sindsdien wordt er eigenlijk nog maar zelden toestemming gegeven... door de autoriteiten. En loop je het risico gearresteerd te worden... Worden als je desondanks de straat op gaat. En het is allemaal nog veel strenger geworden na de revolutie in, in Oekraïne in 2014. Want daar gingen op een gegeven moment de mensen niet meer van de straat af. He. Die bleven maandenlang in de Vrieskou op straat demonstreren, bivakkeren in tentjes. En dat heeft uiteindelijk geleid in Oekraïne tot, het, uh, tot de vlucht van de president. Nou, dat wil uh, Poetin. Kosten wat kost voorkomen. Zoiets mag van hem niet in Moskou gebeuren. Vandaar dat de regels heel erg streng zijn geworden. Mm. Hey, we hoorden net ook in nieuws Co, nieuws-uur collega Gertjan Dennekamp zeggen dat het hem opviel hoeveel Russen daadwerkelijk achter Poetin staan, van Oost- tot, uh, tot aan West-Rusland. Is dat dan ook zo? Of, of is het de binnenwereld uh, en het uh, naar buiten toe iets anders zeggen tegen journalisten? Nee hoor, dat is wel zo. Ik kom ze dagelijks tegen op allerlei niveaus, op allerlei plaatsen. Die mensen die zelfge, moet je begrijpen, de liberale oppositie met chaos. Omdat juist de liberalen in de jaren negentig aan de macht waren. En toen was het chaos in Rusland. Toen zijn ontzettend veel mensen hun werk kwijtgeraakt, hun pensioenen kwijtgeraakt, hun spaargeld kwijtgeraakt. En dat is veranderd. In het begin van de jaren 2000, in 2000 is Poetin president geworden. Het is stabieler geworden. De economie is er wel op vooruit gegaan. Uh, en Poetin heeft, uh, heeft de Russen internationaal allerlei dingen gebracht... waar ze reuze trots op zijn. Nou, dat is ten koste gegaan van allerlei democratische vrijheden... maar dat nemen ver weg de meeste, eh, meeste Russen toch voor lief. Hmm. En hoe groot schat jij de kans in dat de groep eh, die we horen... over, we horen in jouw reportage, nog in actie komt? Want al die mensen uit 2012 die zijn toch niet vertrokken... of houden nu hun mond dicht? Nee, die zijn niet, zijn niet allemaal weg. Hoewel er toch echt wel veel uh, vertrokken zijn. Met name van, uh, van de leiding van, uh, van de oppositie. Ja, je hebt natuurlijk toch leiders nodig om mensen op te roepen tot iets. Althans, dat vinden ze hier heel erg. Um, maar ja, ik zei het al, mensen zijn, uh, zijn echt bang. Bang uh, Natuurlijk in de grote steden. Vooral in, in Moskou heb je een behoorlijke groep. Vooral jongeren die nog wel willen. Dat zien we zo af en toe ook wel. Maar goed, dan hebben we het over een paar duizend mensen... op een uh, bevolking van uh, 140 miljoen miljoen en meer. Dus dat zijn niet zo heel erg veel. Uh, en ja, mensen die gaan dus nog wel af en toe de straat op. Mensen als Maxime ook als ze daar aanleiding uh, toe zien. Mm -hmm. Maar ja. Hé. Hey. En zoals Maxime dus, um, als ze daar aanleiding toe zien. Zo zei uh, David-Jan Godvoor, Helaas, uh, we zijn de verbinding met hem verloren. Maar we waren ook wel op het eind. Uh, richting de verkiezingen van aanstaande zondag. U gaat daar meer over horen natuurlijk op deze zender. De verkeersinformatie. Het Hetwin bedankt. Ja, de fiets nemen af na deze drukke spits. Op de A20 bij Rotterdam in beide richtingen nog 20 minuten vertraging... bij Knoppen de Presseplein door een ongeluk op de A16. We weten nu de oorzaak van de fiets op de N302. De dijk Lelystad richting Enkhuizen. Daar stond een kapotte auto. Voor Enkhuizen nog een kwartier vertraging. Ik neem u mee naar Spanje. Rellen in Madrid na de dood van een Afrikaanse straatverkoper. Migranten raakten gisteravond slaags met de politie... en er is een nieuwe demonstratie aangekondigd... die ongeveer rond deze tijd zou moeten beginnen. Correspondent Rob Soutberg staat op de plek waar de onrust begon... en inderdaad, de demonstratie lijkt begonnen. Horen we bij jou op de achtergrond. Wat, wat is er gebeurd? Allereerst Rob met die straatverkoper. Ja, dit gaat terug naar afgelopen uh, avond. Gisteravond hield de politie een uh, schoonveegactie op Puerta del Sol. Daar werden straatverkopers, Afrikaanse straatverkopers weggejaagd. En een van die jongens was Mame Mbaye. Hij rende weg, terug naar zijn wijk, Lava Pies, waar we nu zijn. En daar zou deze man uh, zijn overleden. Eh, als gevolg van die politieachtervolging zeggen mensen hier... nee, zegt de politie, als gevolg van een hartstilstand, een epileptische aanval. Nou, daar gaat de strijd niet over. Maar de woede was groot, want het waren daarna uren van onlusten in deze wijk. Eh, uiteindelijk met zo'n twaalf agenten gewond. Eh, vier eh, demonstranten daarbij, arrestaties gevallen, bankfilialen aangevallen. Het is echt een enorme bende hier geweest. En ja, je weet eigenlijk niet wat de nacht nu hier hier verder gaat brengen. Hmm. En wat zie je dan om je heen? Wat, wat, wat, en wat hoor je, wat roepen mensen? Wat, wat staat er misschien op hun uh, op spandoeken? Ja, wat mensen hier meenemen is uh, borden waarop staat... justicia, uh, politie, moordenaars. Geen immigrant is een illegaal. En dat is misschien ook wel een verwijzing naar deze overlijden man... die hier al twaalf jaar zat, zonder papieren... en uiteindelijk geen andere manier had om hier te overleven in deze stad, dan spulletjes te verkopen op straat. Dat is het verhaal van deze man. Maar deze wijk, Lara, waar we nu zijn, is ook bijzonder. Dit is Lava Pies, de, de grote multiculturele wijk van Madrid... waar altijd ja, mensen er zo trots op zijn geweest... dat al die culturen hier... Door... Ja, hoort mensen voorbij komen hier... Je dat hier mensen altijd zo trots zijn geweest op hoe deze buurt met elkaar samenleefde. En ja, er is gewoon gisteren een lont in het kruidvat gestoken. Dat kruidvat is afgegaan. En het wordt denk ik heel erg moeilijk om de geest ook hier weer vlucht terug in de fles te krijgen. Want mensen zijn echt heel boos. Rob Zoutberg blijft daar op straat om het verslag te doen van de onrust in Madrid. Rob, dank je wel voor nu. Nieuws en go. 10 minuten voor half zeven. Nou, we hoorden dat al in het bulletin. Premier Rutte vindt de nieuwe campagnespot van de PVV onsmakelijk. En hij denkt dat het grootste deel van Nederland daar zo over denkt. In de 2,5 minuut durende verkiezingspot verschijnen... na de woorden islam is... woorden zoals geweld, terreur, jodenhaat, homohaat, eh, ook slavernij. Na het woord dodelijk druipt er bloed van de lijnen... die je ziet eh, onder de woorden... Over deze spot praat ik met een van de vaste vrienden van Nieuws en Co... Arabisten en juristen, Laila Alzwaini. Leila, het is gisteren in de zendtijd voor politieke partijen getoond. Um, even voor zessen. En het leidt tot heel veel ophef, ook uh, tot kritiek. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Um, ik had het niet gezien, want ik zat niet voor de tv toen. Ik heb het achteraf gezien en vond het uh, shocking. Echt waar. Ik dacht, uh, jeetje, wat schaam ik me nu als Nederlander. Want nu moet ik dat gaan uitleggen, ook aan mijn buitenlandse vrienden. Wat is hier nou gebeurd? En het was letterlijk, zag ik, uh, uh, islam wordt geframed. Het zat letterlijk in het kader dan van je televisietoestellen. Dit is echt framen, politiek framen van islam. En het gaat helemaal niet. Hij, hij roept niet op tot een debat. Want mm. het gaat volgens hem over vrijheid van meningsuiting. Nee, het gaat... Uh, uh, uh, hij, hij zegt zelf op Twitter, Geert Wilders, uh, dit is de waarheid en uh, ik kan niks aan de waarheid doen. Dus het gaat niet eens over een meningsuiting volgens hem. Hij wil je niet zozeer over discussiëren, zeg je nee, eigenlijk? Nee, dus hij slaat het debat eigenlijk dood. Uh, ik bedoel, dit is duidelijk politiek, emotiepolitiek, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik vind het wel ontzettend kwalijk. Ik vind het, uh, we moeten niet onze schouders ophalen of van, oh, daar hebben we hem weer. Hij neemt het serieus. Hij zegt dit, uh, nou ja, wetend dat dit ook uh, tot, tot commotie zal leiden. Dus daar is het om te Daar, doen. Ja, okay, ja. maar maar dat denk... heeft dan weer met verkiezingen te maken. Um, het ja. heeft ook met een, uh, te maken met het uh, ja, halen van aandacht. En dat gebeurt ook. Uh, wij praten ja. er nu ook over. Maar jij zegt ook, we moeten er ook over praten. Ja. Want je moet hier niet stil over blijven. Nee, uh, en want ik vind een debat wel heel belangrijk. Uh, er gebeuren natuurlijk... Kijk, we weten inmiddels niet meer wat het verschil is... tussen islam, islamisme, uh, moslims. Want dat zijn dat is wel opmerkelijk, want hij, maakt, hij zegt hier... Mm -hmm. uh, hij gebruikt het woord islam, yes, niet ja. moslim. Nee, dat is heel slim van hem. Juridisch gezien? Is dat Juist, slim? Ja, in zoverre er staat natuurlijk ook een, een grondwetsartikel over de vrijheid van godsdienst. Islam is een godsdienst, volgens uh, de heer Wilders niet, maar volgens uh, andere definities wel. Maar hij spreekt dat hier mag je ook geen niet. personen aan, bedoel je? Nee, hij, nou ja, ten eerste hij spreekt geen personen aan, want je mag niet zeggen Marokkanen moeten eruit, of minder, of uh, dus moslims. Dat mag je zo niet aanspreken, maar ik vind ook dat als je zegt de islam is dodelijk, uh, welke conclusie? moet je daaraan verbinden, dan dan bedoelt hij natuurlijk te zeggen... dus de islam moet verboden worden in Nederland, past niet. Maar dan heb je ook een grondwetsartikel dat zegt... er is vrijheid van godsdienst, dus uh, je mag iets van de islam vinden... maar hmm. je kan het niet verbieden. Dat, is, dat zegt hij niet, dat laatste, maar uh, het is niet zo dat hij zegt... Uh, al die dingen en dan... maar ik vind toch dat uh, islam bij Nederland hoort. Dus het woord islam is ook al eigenlijk een, een stapje te ver, vind ik. Want het gaat over uh, tegen de vrijheid van godsdienst. In. Commissariaat, laten we even kijken naar de reacties. Hè? Want <tus> de officiële reacties die vrij formeel zijn en heel juridisch... Ook. Het commissariaat van de media bijvoorbeeld zegt dat zij niet verantwoordelijk zijn... voor de inhoud van de zendtijd van politieke partijen. Uh, we hebben ook uh, de reactie van de NPO. Zij beamen dat. Um, hoe kijk jij daar juridisch naar? Heb je enig idee hoe dat... Ja. Oh, dat maar is, het is uh, natuurlijk een hele formele reactie. Nee, he? het, is, het... het is heel formeel. en het gaat echt ook om emoties hier. En ik vind ook echt dat we op dat emotionele vlak... ook best wel mogen en moreel vlak ook mogen praten. Het is niet alleen juridisch. Maar debat. eigenlijk zeggen zij, want dat is ook wat ze uh -huh. vervolgens aangeven... Als, als je hier aanstoot neemt, dan moet je naar het OM. Dus ga met je ophef naar een ander loket, zeggen ze eigenlijk. Ja, nou juridisch gezien uh, kan dat inderdaad. Natuurlijk kan je ook naar het commissariat van de media uh, stappen. Dat, of de reclamecodecommissie. Reclame ja, de reclamecodecommissie, absoluut. Uh, dus want dat, dat is ook een, een dunne lijn. Dan weet ik niet. Um, ik heb wel zoiets van ja, als je al gaat censureren voordat het, het uit, is uitgezonden. Daar is ook eerder al veel discussie over geweest. Over dat filmpje Fitna. Ja. Um, nou, dan denk ik, nou zend het maar uit. Uh, ja, want ik vind niet dat je van tevoren moet censureren. Kijk, die okay, vrijheid is daar ook heel dierbaar. Ja. Uh, uh, en dan hopen, en dat gebeurt tot op zekere hoogte, maar een debat met elkaar, niet tegen elkaar. En hij wil een debat tegen elkaar, of hij wil niet eens een debat, maar wel dat we tegen elkaar gaan uh, vechten uh, met woorden. Uh, en daar ben ik uh, tegen. Ik ben uh, voor een debat met elkaar. Een gesprek. Een gesprek, ja. Dat gaat dan niet blijkbaar met de heer Wilders en met de PVV, maar dat betekent niet dat moslims onder elkaar niet het hier over kunnen hebben, dat uh, moslims en, en anderen die het niet met deze stelling be, uh, eens zijn, maar toch iets hebben, hé, hey, we hebben dadelijk toch nog steeds uh, geen uh, duidelijke definitie van wat islam is, wat islamisme is, wat moslims doen... en wat je als moslimburger bent... en uh, wat Nederland en ons Nederland betekent. Dus ik vind absoluut dat dat debat wel gevoerd moet worden. En dat je ook uh, absoluut kritiek mag hebben. Uh, maar dit, dit zorgt ervoor... en dat is de bedoeling ook... om niet met elkaar, met elkaar in debat te gaan. En daar ben ik tegen. Want dat heet in de Arabische of Islamitische wereld zou ik dat sectarisme noemen, en, en politiek uh, islamisme... een radicale islam, want radicale uh, moslimleiders... die zijn er ook op uit om shiiten en niet tegenover elkaar te zetten. Maar dat is ook moslim... opvallend aan die hele beeldtaal die hij gebruikt. Want uh -huh. die lijkt toch best wel veel op uh, radicaal-islamitische ja, uitingen. Ik hoor het, het inderdaad, het islam is het essentialiseren van wat islam is. Dus niet, uh, ik vind dat islam voor mij dit en dit betekent... maar islam is dit, je dicteert het dus. Nou ja, dat is de definitie van wat een dictator ook doet, gewoon iets dicteren aan anderen en daardoor dus een waarheid verkondigen. Daar is geen discussie mogelijk en als je het niet met ons eens bent, nou, de conclusie in, in, in de islamitische wereld is uh, waarschijnlijk wel gewelddadiger dan uh, hier, maar ik vind dit toch, als je mensen dus uh, dicteert wat ze moeten vinden en dat het een waarheid noemt, dat is precies hetzelfde. Wat, uh, Gaat daar een zekere maat van islamisten... agressie uit, wat jou betreft? Ja. Verbale agressie, absoluut. En ik vind het ook... Uh, er zijn mensen die niet zo geslepen zijn als de heer Wilders. En die dit gewoon opvatten. Uh, Islam is moslims en moslims horen niet in Nederland. En inderdaad dan het gevoel kunnen hebben van... ik uh, en, en dan met zo'n woord als dodelijk... en een, een rode lijn die bloeddruppelt. Ja, sorry, maar dan... Ja, dan zijn hij, als er nou een geweldsincident zou gebeuren... die zijn gebeurd tegen moskeeën en zo... en dan als de Heelweerdels Wilders dan zegt van... god, hier heb ik niks mee te maken. Uh, het wordt god zal hij waarschijnlijk niet noemen. Maar uh, dan denk ik, ja, wees dan uh, niet zo laf. Uh, sta voor wat je zegt en de gevolgen daarvan. En, uh, en ga daarover in gesprek, zeg je eigenlijk. Hè? Want wij zitten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Wat zegt dit jou over uh, het politieke klimaat? Ja, uh, heel erg laf. Kijk, politiek gaat vaak over uh, scoren. Aandacht trekken inderdaad. Emotiepolitiek in dit geval. En uh, ik vind het heel jammer dat we dan dus de inhoud verliezen. Kijk, het gaat over gemeenteraadsverkiezingen. En dan denk ik, het gaat over armoedebestrijding dan. Uh, leegstand, uh, sociale woningbouw. Daar hoor je mensen dat ze het over willen hebben. En uh, islam is, is nou ja, misschien niet zozeer een thema op, op dat niveau. Dus dan gaat de aandacht, het is ook een aandachtstrekker... Uh, van de werkelijke problemen die mensen ervaren. Ook moslims in... in in, in, in hun wijken, maar je moet moslims ook niet op deze manier dus uh, nogmaals onderscheiden. Want ik heb het idee dat het hier gaat echt over... Uh, niet over de islam, maar over de ander. Hij heeft het ook heel erg over ons Nederland. Mm. En, uh, maar dan denk ik, ik hoor heel veel uh, Marokkaanse Nederlanders... of zo zeggen, ik ben een Rotterdammer of ik voel me een Amsterdammer. Dus die zijn heel erg op dat gemeenteniveau. Voelen ze, voelen ze zich ontzettend uh, verbonden. Oh, heel lokaal maar, eigenlijk. Ja. ja, juist heel lokaal. En wat Nederland betekent, dat is ook... een ja, Limburger is iets anders dan een Hagenese. En uh, dan denk ik ook van, uh, hij, hij maakt het nou weer heel erg groot... terwijl het juist interessant is. Om op dat lokale niveau lokale debatten te voeren. En het dan, als het over de identiteit gaat, om je het dan dus Rotterdam of Hagenees daar het over te hebben, wat dat dan betekent. En Wij hoe mee hebben doet. natuurlijk uh, de PV om een reactie gevraagd. Op Twitter zegt Wilde Ze Waarheid is niet altijd aangenaam te zien, maar daardoor niet minder waar. Je haalde dat al eventjes aan. Uh, ze willen helaas niet reageren. Uh, uh, dat hebben we wel vaker met de PVV. Uh, waarom ze bijvoorbeeld, dat hadden we willen vragen, de spot zo hebben gemaakt. Of ze rekening hebben gehouden met het tijdstip van uitzenden, maar daar is nog geen reactie op. Leila, dank voor uh, jouw bijdrage aan Nieuws en voor vandaag. Leila, al oh, zwaar in vandaag dus over die reclamespot van de PVV. Tot zover Nieuws en Met daarin, Leiden werkt aan een behandeling voor diabetespatiënten. Mark Kooplui willen beter concurreren met supermarkten... en verhitte taverelen bij het verhoor van Astrid Holleder. Ja, Astrid die was moe. Ze zei: Ik heb het gehad. Er heerste zo nu en dan een behoorlijke ruzieachtige sfeer in de rechtszaal. U wilt gewoon niet begrijpen hoe wij communiceren, riep ze op een bepaald moment. Maar zelf heeft Willem Holleder geen enkele vraag gesteld. En net zoals tijdens eerdere getuigenverklaringen was hij wel onrustig. Het is natuurlijk altijd moeilijk om dat hardop te zeggen... maar ik doe, doe ja, het dan het maar toch maar. Ja, dat, dat zorgt toch voor een redelijk slagveld in de detailhandel. Als we kijken naar de situatie van tien jaar terug... Zijn dat, er, zijn dat er nu nog de helft. Dus dat is eigenlijk een reden om, om in paniek nou. te raken. Heel voorzichtig. Nou ja, als je geen insuline neemt, dan ga je dood. We hebben een soort uh, mini-alfleeskliertjes uh, gemaakt in het lab. En daar moeten wij zijn. Dat willen we maken. Straks dit is de dag met de peiling van Thijs in Zut. Wens een heel fijn weekend tot maandag...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 De Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker achter de zenuwgasaanval op Oudspion Skripal zit... is volgens premier Rutte zeer geloofwaardig. Zelf wil hij Rusland niet beschuldigen, omdat Nederland geen onderzoek heeft kunnen doen. De Russische zakenman Nikolai Glushkov, die maandag dood werd gevonden in Londen... is volgens de Britse politie vermoord. Vermoedelijk is hij gewurgd. Glushkov was een criticus van president Poetin en woonde in Londen. Volgens de Britse politie zijn er nog geen aanwijzingen voor een verband met de zaak Skripal.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 Het trekt een gebied met wat sneeuwvallen over het land. Ligt nu vanaf het noordwesten naar het oosten over het land. En zal de komende uren langzamer zeker wat naar het zuiden gaan trekken. Betekent dat het vanavond en vannacht glad kan worden in het midden. En later ook in het zuiden van het land. De minimumtemperatuur komt uit op min 2 aan zee tot min 4 in het noordoosten. De wind die is stevig. In het noorden is die krachtig, winkel 6. In het waddengebied kan hij zelfs even hard tot stormachtig worden, 7 tot 8. Morgen is het bitterkoud door een combinatie van wind en kou. In het noorden kan de zon af en toe schijnen. Maar in het midden en zuiden is het bewolkt met in het zuiden nog wat sneeuwval. Maximum temperatuur met hulp van de zon plus 1 in het noorden en noordwesten. In het midden en zuiden wordt het 0 tot min 2. De wind die is uit het oosten tot noordoosten. bovenland windkracht 5 tot 6. IJsselmeer en kust windkracht 7. En op de wadden af en toe 8. Windstoten komen ook voor tot zo'n 80 km per uur... en in het Waddengebied zelfs mogelijk tot 90 km per uur. Zondag is het ook zeer koud, maar iets minder dan morgen. Er is veel zon, het wordt plus 1 tot plus 2. De wind is iets minder sterk dan zaterdag. Na het weekend draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Daardoor wordt het wat minder koud. Overdag gaan we naar plus 7 en s'nachts nog net onder nul. En dan nu de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. De files worden nu snel korter. De meeste vertraging is er nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Nieuw Vennep een kwartier. Op de A7 Den Oever richting Zaandam voor Horen een kwartier. Dat komt door opruimwerkzaamheden, er is één rijstrook dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht een kwartier. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag Presenteert de Peiling van Dijs. Goedenavond, hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Dit is de Dag vanuit het Gelderse Zutphen. Vindt u ook dat Zutphen een recreatiezwembad verdient? Maak dan uw keuze op 21 maart. En stem SP. We zijn vooral een partij die naar elkaar om willen zien. Ja, omzien. Dat is echt iets CDA's. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de lokalen echt aan boord komen. Het bijzondere van de Stadspartij is dat het lokale doeners zijn. Een onafhankelijke lokale betrokken partij die opkomt. Vooral voor de belangen van Zutphen en Maatveld. Dat we kijken naar de wijze van besturen. De kwaliteit van de besluitvorming. En dat is ook te zorgen dat het huishoudboekje op orde is. Ik zou het zo tof vinden als we in Zutphen de cultuur die we allemaal in ons meedragen... meer naar buiten kunnen brengen. Nog vijf nachtjes slapen, dan mogen we naar de stembus. Deze week zijn we elke dag een uur lang live op een locatie in het land. En vandaag peilen we de stemming in Zutphen. Elke dag staat er één partijcentrale centraal in onze uitzending. Vandaag is dat de SP, de Socialistische Partij. En we zijn samen met hen in het, hoe toepasselijk, volkshuis... waar ze naar eigen zeggen de beste koffie van Zutphen schenken. Klopt dat een beetje, mensen, hier? Ja, ja er wordt wel geapplaudisseerd. Ja, dat schijnt te kloppen. Bij mij aan tafel de lokale lijsttrekker Matthijs Ten Broeke, tevens genomineerd voor het beste raadslid van Nederland. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. En zijn landelijke leider Lilian Marijnissen. ook u hartelijk welkom. Ja, goede avond. Als u zin heeft om mee te praten, dan kunt u nog langskomen aan de houtmarkt 62 in Zutphen. Maar het is wel vol, dus u moet staan. Maar u mag komen door de sneeuw. Het sneeuwt hier in Zutphen. Bent u niet in Zutphen, dan mag u meepraten op Twitter. Mag ook als u in Zutphen woont natuurlijk. Hashtag DID. Matthijs Ten Broeke, lijsttrekker voor de SP in Zutphen. Uh, hoe is het? Ja, heel goed. Ja? Tot nu toe uh, vind ik de campagne wel een feest. Hoe komt dat? Ja. Nou, veel leuke aandacht. Uh, nou, dat Radio 1, als het verkomt, dat is op zichzelf al heel leuk. Dat is nog nooit gebeurd, hè? <laughs> Nou, kan ik me niet herinneren dat dat gebeurd is. Uh, nee, maar tot nu toe heel veel leuke uh, campagneactiviteiten. Uh, ik moet zeggen, de verkiezingsdebatten die tot nu toe zijn geweest... Nou, waren niet altijd al te spetterend. Die waren dus saai. Die... Iedereen is met elkaar eens ja. in Zutphen. Nou, Behalve de iedereen. SP. Precies. Oh, gelukkig, ik schrok al. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, we gaan het straks uh, uitvinden en ja. constateren dat dat niet zo is. Uh, u bent socialist en gitarist, heb ik me laten ja. vertellen. Ja. En wat voor muziek houdt u dan van? Uh, heel veel, maar vooral uh, uh, rockmuziek, hardrock. Uh. Dat was met Emile Roemer ook, toch? Ja, dat klopt, ja. Moet dat, dat als je bij de SP zit? Ja. Moet dat als je bij de SP zit? Nee, absoluut niet. Dat is gewoon nee. puur toeval. <laughs> ja. En heeft u daar nog tijd voor dan? Uh, nee, vrij weinig Nee, eigenlijk. niet meer. Ja. Al, dat houdt ja, dat zelf is helaas op. een gevolg. Ja. Ook nog zeiler? Ja. Dat is een beetje een VVD-hobby, dachten wij. Ja, dat, dat zou u zeggen. Uh, heel veel <laughs> watersporters, dat is, zijn inderdaad wel... Uh, uh, of VVD'ers, of uh, ja, mensen met een hoop poen. Maar gelukkig uh, zijn er ook mensen die uh, vooral voor een plezier het water opgaan met een En dat hoeft niet per se zo'n plastic uh, glimmend jacht te zijn. Maar gewoon een mooie... De geleende surfplank. <laughs> nee, ja. dat ook weer niet. Nee, hoor. Maar wat dan wel? Nou, uh, ik heb heel veel met mijn ouders uh, gezeld op een mooie uh, traditionele Friese platbodem. Okay. Uh, en dat zijn dan niet uh, de juppen die op het water zitten, maar gewoon de gezellige mensen. Goed, iedereen is het eens met elkaar in Zutphen, zei ik net, behalve de SP. Ze hebben hier een coalitie van burgerbelang, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie. Ja, dat is echt wel een... Iedereen en zijn moeder zit erin. Ja, het is de confetti-coalitie. Confetti-coalitie. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Uh, uh, Zutphen was ook een van de gemeentes die er meer dan 100 dagen over deed, hè, om überhaupt tot een... Uh... Uh, coalitie te komen. Ja. Dat kwam in 2014 vooral door het uh, Broederenkloosterproject. Uh, een uh, prestigeproject voor een mega uh, museum. Dan was, het, dan was het niet van jullie partij als je het een prestigeproject noemt. Nee, woont. dat klopt. Nee, daar hebben we hebben een andere partij ja. uh, actie tegengevoerd. En met succes, want uiteindelijk is het er niet gekomen. Um, maar dat maakt het wel tot een lastige uh, coalitievorming. Ja, maar het is wel gelukt uiteindelijk. Ja, uh, de, het is gelukt, maar de twee grootste partijen, de SP en D66, zitten ja. er niet meer in. Uh, ja. ja, inderdaad. Wat een rare stad. Ja, ja, ja. ja, je zult het zo horen van alle andere partijen ook. Uh, ja. Ja. Mevrouw Marijnissen, u wilde ons toch graag hiermee naartoe nemen, heb ik me nou ja. te vertellen. Waarom juist Zutwe, wat u betreft? Um, nou, twee dingen. Eén, omdat ik vind, uh, ik ben heel trots op onze afdeling hier. Um... Die hier vanavond is, kunnen we wel zeggen, toch? Yeah. Ja, ja, ja. Nou, u snapt dus nu wel waarom. Maar dat heeft u op meer plekken. Dat heeft u niet alleen in Zutphen. Natuurlijk nee, hebben we dat niet alleen in Zutphen. Nee, zeker niet. Maar in Zutphen hebben we echt een hele hoop... Uh, ook veel jonge mensen actief. Nou, dat is in de politiek uh, toch ook nog wel best bijzonder. Ja. Uh, dus dat vind ik mooi. Er zit heel veel energie in, heel veel talent, heel veel moed. En het tweede, het concrete onderwerp hier... wat ook een belangrijk thema is tijdens de verkiezingen... Ja, is uh, de gemeentelijke thuiszorgorganisatie. Ja, Daar komen zoek. we uitgebreid ja. over te spreken. Het was wel zo dat alle partijen die we deze week hadden uitgenodigd... die hebben allemaal een plek uitgezocht. Uitgezo Waar ze zelf regeerden, daar heeft u niet voor gekozen. Nee, omdat ik uh, denk dat uh, waar de SP in Zutphen voor strijdt... dus waar we zo over komen spreken... hoe kunnen we nou uh, de markt uit de zorg slopen? Ja. Dat ze daarmee ook een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van het land. En dat is belangrijker dan dat je regeert? Uh, wat ik belangrijk vind is dat wij het verschil kunnen maken. En dat kan soms in de coalitie. En Zutphen laat zien dat dat ook kan in de oppositie. Oké, okay. Een college met vrouwen in de meerderheid, heeft dat nog een rol gespeeld? Oh nee, dat moet ik eerlijk bekenden, dat heeft voor mij geen rol gespeeld. Heeft nee. geen rol gespeeld bij deze keuken. Vindt u het belangrijk of is het irrelevant? Nou, ja, weet je, ik ben zelf natuurlijk vrouw. Ik word er ook regelmatig op aangesproken. Omdat ik, hè, straks krijgen we weer het slotdebat met de fractievoorzitters. Ja, dan sta ik daar als enige vrouw tussen de stropdassen. Weet met Marjane Tieme, toch? Uh, ja, maar die Mag hij niet meedoen? Die, nee, oh, die doet dan in dit geval okay. niet mee natuurlijk. Nee. Dus, um, dus dan ben ik vaak alleen. Dus ik word er vaak op aangesproken. En ik denk altijd, ja... Het, je wilt natuurlijk als vrouw beoordeeld worden op je kwaliteiten en niet omdat het je een vrouw bent. Maar aan de andere kant, ja, het is toch wel af en toe treurig. Hoor. Als we ja. dan in mijn eentje staan, dan denk ik wel, ja, dit is toch eigenlijk echt niet meer van deze tijd. Nee. Is het er, uw leven erg veranderd sinds u lijsttrekker bent? Of een paar fractievoorzitter? fractievoorzitter moet ik ja, behoorlijk. Ja, uhm, natuurlijk omdat ik, uh, er komt heel veel op je afgelijkt. Na die persconferentie moet je meteen aan de slag. Het ja. is niet zo dat je nog even rustig in kan werken of zo, zoals het nog wel eens met een andere baan gaat. Ja, en natuurlijk gelijk die gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dus uh, ook wel heel erg leuk. Uh, ik geniet van elke dag, maar uh, het is er wel gelijk uh, ja, aanpoten, dat kan ik wel zeggen. Ja. Wat is het meest vervelend van deze verandering? Sorry? Wat is het meest vervelend van deze verandering? Um, nou, ik vind het nee, niet, niet echt iets vervelend. Um, het is alleen maar leuk, dat geloof ik niet. Nou, waar ik wel aan moet wennen is... Um, dat je continu... Uh, ja, je bent natuurlijk eindverantwoordelijk voor alles uiteindelijk. En ook je voor moet... wat Matthijs ten Broeke zegt vanavond. Ja, kun je nagaan hoe dat, hoe dat moet drukken op mijn ja. schouders is ja. last. Nee, maar zonder gekheid. Dat, ja, af en toe, daar moet ik wel aan wennen. Aan gewoon misschien ook meer in je hoofd. Maar de druk van, ja, er wordt naar jou gekeken ook. En ook door de hele partij natuurlijk. We hebben hier in Zutphen, maar op zoveel plekken duizenden vrijwilligers ja. actief. En dat voelt anders dan wanneer je gewoon Kameric Ja, kamer dat voelt pit. echt anders. Die kijken uiteindelijk toch ook naar mij. En ja, daar moet ik nog wel aan winnen, ja. ja. Mathijs ten Broeke, bent u blij met Lilian Marijnes als, li als leider van de partij? Of zegt u van, nou, als ik had mogen kiezen, had ik een <lacht> ander gekozen? Nee, ik ben heel blij met, uh, ja, ja, met Lilian. En zit ernaast, de maak van hè? Dus uh, ja, maar je ja. mag er vrij ja. uitspreken, of niet? Ja. Nee, maar wat ik gisteren bijvoorbeeld bij, uh, bij Pauw heb gezien hoe Lilian uh, tegenover Burma zit, ja, daar word ik wel trots van. Ja. Oké, okay. goed. Ja. Het komende uur gaan we het over allerlei zaken hebben uit de actualiteit... en over wat er speelt in deze gemeente. De thuiszorg, we noemden het al armoede en bijstand, wonen... en hoe betrek je jongeren bij de politiek. De SP is hier niet alleen, dat zou u bijna denken, is niet zo. Er is veel ander publiek en andere partijen... die zijn van harte welkom om mee te doen. De Peiling van Thijs. We noemden het al, de thuiszorg. Een enorm twistpunt geweest in de Zutphense politiek. Matthijs, de SPD heeft de afgelopen jaren zijn best gedaan... om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Dat is niet gelukt. Wat was het plan precies? Het plan is om te stoppen met de aanbestedingen. Dus dat de gemeente stopt met haar belangrijke taak... namelijk mensen ondersteunen bij het huishouden... Uh, om die belangrijke taak niet meer uit te besteden aan commerciële zorgbedrijven. Maar om dat zelf uit te voeren. Ja, dus dan gaat de gemeente die gaat dan zelf een stichting vormen. En ja. die stichting heeft tot taak om de huishoudelijke hulp te verzorgen in de gemeente Zutphen. Ja, inderdaad. Komt nergens voor in Nederland, heb ik me laten vertellen. Zou uniek zijn. Waarom ja. wilt u het? Nou, omdat wij uh, op dit moment zien dat de thuiszorgers, de mensen die het werk doen... Uh, keer op keer de dupe zijn van dit systeem. Um, keer op keer uh, kiest de gemeente ervoor om op de, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Um, Want er zijn er allerlei uh, thuiszorginstellingen die moeten inschrijven. En ja. die moeten dan zo goedkoop mogelijk inschrijven. is één grote veiling eigenlijk. Uh, dus die bedrijven uh, doen dat voor zo min mogelijk geld. Voeren ze die taak uit. Ja. En uh, uiteindelijk krijgen de thuiszorgers, die, krijgen, die gaan het merken. Uh, in een laag salaris, in kortdurige contracten. Want die aanbesteding loopt over twee of drie jaar, hè? Ja, ja, ja, heel kort. En daarna moet je gewoon weer, dan kan het zijn dat het naar een andere instelling gaat en dan moet je maar hopen dat je Precies. daar in dienst genomen wordt. En daarbij een gevolg is dat de gemeente uh, samen met het geld dat ze weggeeft aan de commerciële bedrijven ook de zeggenschap hm. weggeeft. Want uh, keer op keer komen de ontslaggolven, uh, thuiszorgers worden op straat gezet. Ja, omdat iemand anders de aanbesteding heeft gewonnen. Precies. Ja. Uh, en dat is allemaal vervelend, dat zegt de wethouder dan ook. Uh, ja, dit is echt heel vervelend, dit willen we voorkomen. Maar ja, de wethouder gaat er niet over. Nee, dus die dat kan niks doen. Probleem. Terwijl als hij in een stichting zit, dan gaat hij er wel over. Precies. Wordt het ja. er duurder van? Nee, het is, uh, het is niet per se goedkoper of duurder, uh, dit plan. Uh, het is een andere manier van organiseren... Uh, waarbij we dus zelf over het geld gaan en zelf over de thuiszorgers. Oké, okay, we, we, we gaan het er verder over hebben. Bij de microfoon van Julia staat uh, uh, een thuiszorgmedewerker... die liever niet met naam genoemd wil worden. Uh, wat is uw punt? Wat zou u erover willen zeggen? Wat ik erover wil zeggen, dat we al jaren werken met lagere salarissen. Dan vroeger, lager dan vroeger. Ja, want we zijn al uh, van de ene zorgorganisatie naar de andere gegaan. Iedere keer wordt het loon lager. Tot november was ons loon schrik niet blijft zitten, 10 euro en 3 cent. En de laatste twee maanden 10 euro en 14 cent. Dus 11 cent. cent bijgekomen. 11 cent bijgekomen. Dus dat bruto, bruto, hè? Ja. Bruto. Dus, niet veel. Dus, nee, dus wie gaat daar zijn bed vooruit? Ja, u wel, kennelijk. Ik wel, want ik werk met mijn hart. Ja. Maar, maar u... het kost meer aan de gemeente, al die mensen. Ik heb niks tegen mensen die een uitkering hebben... Maar het kost meer voor de gemeente, mensen die een uitkering hebben... Die zijn duurder met dan... allerlei toeslagen, ja. die zijn duurder voor de gemeente dan wij. Ja, en u, u hoopt dat als een stichting het gaat organiseren... dat u dan meer salaris krijgt? Daar gaat u niet voor zozeer, maar dat we meer zekerheid uh, hebben. Dat u niet elke twee en jaar, twee jaar, dat jaar dat bang hoeft te zijn. Dat u niet elke jaar Want ik bedoel, uh, als er een uh, stoeptegel los zit uh, ja. in de gemeente... dan zorgt de gemeente ook voor dat die wordt gerepareerd. En maar dat... om te laten ze van het ene bedrijf naar het andere bedrijf uh, lopen. Oké, okay, zo voelt het En ze hebben geen u. weten wat wij doen. Nee. En want, het is ook best wel spannend voor u om dit te zeggen... want u zei, zeg maar naam maar niet... want wie weet gaan ze er moeilijk over doen. Ja, ik werk nog voor een zorgorganisatie... en dat wil ik graag zo houden. Ja, en dan uh, kan je beter niet al te openlijk kritiek nee. leveren. Fijn dat u het toch wilde zeggen. we zijn al zeggen. genoeg in het nieuws geweest. En we zijn ooit een keer genoemd... in een forum dat iemand zei... jullie zijn maar... Uh, uh, jullie zijn maar thuishulpjes die geen zorg bieden. Nou, hmm. Niemand weet hier van de hele zaal wat wij doen en wat wij betekenen voor de cliënten. Okay. En die onrust moet gewoon weg. <applaus> Uw punt is duidelijk. Dank u wel. Hier ook de gast, Antje van Dijk, de lijsttrekker van de VVD. Bent u enthousiast over dit SP-plan? Gerbert van Loenen is mag trouwens ik... ook binnengekomen. Gerbert kom erbij, jongen. Ga zitten. Mag Hartelijk ik welkom, nog onze een commentator. Dan mag, bent u blij met het plan van de SP? Nee, ik ben helemaal niet blij met het plan van de SP. En uiteindelijk is dat plan ook van tafel gegaan... met toch een behoorlijke meerderheid van 17 tegen 10 stemmen. Wat is er op tegen? Want die onzekerheid van nou, die mevrouw... Ik erop, net, die snap Wat ik, wel. ik er tegen heb, dat is, en dat wil ik ook graag naar die mevrouw nog even reageren... omdat ze die forumvergadering aanhaalt. Ik heb daar gezegd dat het gaat over de huishoudelijke hulp... wat een onderdeel is van de thuiszorg. Ja. En daarmee heb ik niets gezegd om die huishoudelijke hulp minder kwaliteit te geven of minder aandacht te geven. Maar dat ging op dat moment om te kijken naar welke over welke financiële stromen we hebben. Oké, okay, dat was niet denigerend bedoeld, zegt u. Geen, geen enkel moment. Okay, punt is gemaakt. Waarom vindt u het toch geen goed plan? Van, uh, Ik vind van het deze? geen goed plan, omdat uh, de SP nog blijft hangen in een paar oude verhalen. Uh, inmiddels is er sinds vorig jaar uh, augustus een algemeen maatregel van bestuur... die al een onderlijn voor uh, de salarissen heeft bepaald. Dus dat verhaal... Nou ja, dat is niet hoog, hè? Dat is 10 euro Precies. en 13 cent, heb ik net gehoord. Nee, dat is, dat is niet... Uh, op deze manier. Dat is een ander bedrag. Oh. Dat is 25 euro. Oh. Maar... Ja, dat is opmerkelijk. Ik heb hem is... onderhandeld, die aangelegen. We, gaan... We gaan nu geen appels met peren vergelijken. Oh. Okay. Want het oh, ene tot... is wat degene... die op dit moment onder het huidige contract krijgt... en het andere is wat er bij nieuwe contracten... Nee. of wat er bij de aanbestedingen betaald moet worden. En ik hoop ook dat onze gemeente dat die enige jaren ook op het lagere hm. niveau heeft gezeten... dat die zich gewoon aan deze algemene maatregelen... Dus dat de mensen stuurhoud. meer gaan verdienen? Ja, in ieder geval dat er een ander bedrag naar de thuiszorgorganisaties gaat. Ja, schaam. dat het hoger wordt. Nog even, wat is er principieel mis wat u betreft met dit voorstel? Want het klinkt wel logisch dat voortdurende aanbesteden... ja, dan moeten die bedrijven zo goedkoop mogelijk werken. Dan krijg je een race naar beneden. En de mensen hebben veel onzekerheid... omdat elke twee, drie jaar het contract uh, beëindigd kan worden. Ja, nou, daar wil ik ook graag iets over zeggen. Heel graag. Want de afgelopen jaren heeft onze gemeente alsmaar telkens met een half jaar verlengd. En dat is geen goede zaak. Wat wij nu voor geëist hebben is dat er afspraken worden gemaakt door voor minimaal vier of vijf jaar en dan okay. kunnen deze thuiszorgorganisaties ook veel betere afspraken met hun medewerkers maken. Ja, dus dan is die onzekerheid weg. Maar zegt u. u vraagt mij wat ik er tegen heb. Ja. Wat ik er tegen heb is dat dit een stukje van het zorgen op het do sociaal domein is en waarom zou je de juist deze groep ...beschermen en naar de gemeente halen... ...terwijl er zoveel andere beroepsgroepen zijn... ...die dat misschien ook wel zouden willen. Nou ja, dan zou je het bij maar... veel meer mensen moeten doen, zegt u. Ja, dan vind ik wel dat je ja, dat, dat moet doen. Bovendien ja, maak je de... Ja, vanavond. Bovendien we, we, we maak... Even, mag we Marijnissen, wat zegt u? Oh, sorry, ik zei nee, we boeken winst hier vanavond... ...als zelfs de VVD zegt... ...dit plan zouden we hè, ook in andere onderdelen van de zorg moeten doen. Ja. Ja. Dat klinkt goed. Dat was vast niet uw voorstel. Wat zegt u? Dat was vast niet uw voorstel om het ook in andere sectoren te gaan doen. Nee, zeker niet. Nee, nee zeker niet. Nee. Nee. nee. Maar wat ik een ander belangrijk punt vind... dat is dat we in de laatste jaren bezig zijn... met een kleinere gemeentelijke organisatie. En dat we afgesproken hebben in het coalitieakkoord... waar aanvankelijk... De SP ook inzat en meedeed, ja. maar die zijn er later uitgestapt. Ja. Dat wij uh, juist zeggen: het werk wat niet beslist door de gemeente gedaan moet worden, dat zetten we buiten de gemeente. En we zorgen dat we een kleinere organisatie. Een slanke organisatie. Matthijs en dan is Roeke. er nog een ander punt wat oh. ik heel belangrijk vind. Dat is dat door dat quasi-inbesteden je zodanig. Quasi-inbesteden? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar dat, dat zit hier aan vast. Kijk, wij hebben niks tegen een stichting. Wij hebben tegen de stichtingsvorm, die in dit geval gekozen is, ja. die zo dicht bij de gemeente staat dat je daar ook werkelijk in het bestuur een stem hebt. En, Als dat, gemeente is zelf. Niet, ja, en ja. dat is gewoon niet onze taak. Matthijs Ten Broeke, het is niet uw taak om bestuur te zijn in zo'n stichting. Nou, mevrouw Van Dijk en ik uh, alle, maken allebei deel uit van de volksvertegenwoordiging in Zutphen. Uh, samen gaan wij over uh, wat in de samenleving belangrijk is. En de huishoudelijke zorg uh, is een gemeentelijke taak. Iets van de samenleving samen, waar ook iedereen aan meebetaalt. Dan vind ik dat uh, de gekozen volksvertegenwoordiging... hier juist over zou moeten gaan. In ieder geval beter dan commerciële bedrijven. Ja, maar dan moet je hem ook echt zelf besturen, zo'n stichting, vindt u? Nou, in gemeentelijke handen, ja. Ja, ja. ja. Um... Kan, kan je, je kan ook zeggen, dit is niet per se een gemeentelijke taak... dat kan je ook uitbesteden aan een organisatie... en als die dan vijf jaar een, een, een periode krijgt waarin ze het mogen verzorgen... dan heb je die onzekerheid al een stuk minder. Dat is wel een stap in de goede richting, lijkt me. Ja, maar ik ga niet voor een stuk minder. Ik ga voor een uh, totale omwenteling En dat kan met een gemeentelijke uh, stichting. Maar misschien zit u daarom ook in de oppositie dan. Nou, nee hoor. Nee, want wij zaten uh, heel dicht bij een meerderheid uh, voor dit plan. Ja. Uh, en ik heb er uh, vertrouwen in dat wij na de verkiezingen zeker een meerderheid hebben. Oh ja. Gerbert van Loenen, je bent iets laten binnengekomen. Hartelijk welkom. Stond ja. het vast rondom Zutphen. Het sneeuwde en dan loopt alles <laughs> vast. Dan loopt alles vast. Kan jij je voorstellen dat een gemeente een stichting opzet... waaruit de, de zorg wordt uh, geregeld? Nou, Ik zit een beetje in dubio. Want ik ben heel erg geschrokken van wat die mevrouw net vertelde. Een salaris voor euro iets meer dan 10 euro per uur bruto. Dat vind ik echt weinig. En anderzijds denk ik aan Engeland. Daar wordt de zorg een beetje georganiseerd zoals de SP het graag ziet. He, met grotendeels in, in overheidshanden. En dat werkt niet goed in Engeland. Die mensen zijn helemaal niet gelukkig daar. Dus ik zit heel erg in dubio. Ik weet het niet. Nee. nee. Dan gaan we door naar mevrouw Timmer van D66. Ingrid Timmer, goedenavond. Ja, goedenavond. Een van de grootste partijen hier in Zutphen. Ja, klopt. Waar zit u in dit debat? Nou, wij zitten op dezelfde lijn als uh, een groot deel van de, van de, van de raad. Ja? Dus wij zijn tegen de stichting. En waarom bent u tegen? Nou, ik ben tegen de stichting, omdat we ook überhaupt het geld er niet voor hebben. We hebben nu, uh... Het kost niks meer, zei Matthijs net. Wat zegt u? Het kost niks meer, zei nee, Matthijs net. Nee, maar dat is de SP-berekening en die gaan niet altijd ah, even ah, goed ah. op. Ja, ja. Hebben jullie een eigen geld? Een eigen munt? Ja, ze hebben een eigen munt, ja. Okay. Maar... Uh... Het kost ten eerste... Ik heb nog nooit een gemeentelijke organisatie gezien... die iets goedkoper kan dan de markt. Dus, U gelooft daar gewoon uh, niet geloof in? geloof daar niet in. Nee. En ik denk ook dat we de open house constructie... die we hebben gekozen qua... dat is eigenlijk niet eens meer aanbesteden... want je gaat niet op prijs concurreren... maar je gaat concurreren op Kwaliteit? Open house? Open house heet dat. Ja, Allemaal dat is al een dus... bijzondere termen hierin ja, zitten. Ik leer een ook vanavond. Maar ja. dan uh, heb je het over kwaliteit. We gaan kwaliteitskaders afgeven. En als je daaraan aan, aan doet, dan kun je uh, de zorg uh, bieden uh, binnen de gemeente. En het geld maakt dan niet per se uit? Nou, je hebt gewoon een vaste, er zijn vaste tarieven afgesteld. Wat je, wat je als gemeente moet betalen. Ja. En daar ja, gaan we gewoon voor. En uh, voor mij hoeft het niet goedkoper. Want wij willen ook gewoon goede zorg. En de salarissen zijn precies hetzelfde. En, ik en vind... maar, maar wat voor salaris is dat dan? Is dat ook? Op die 10,13 euro? Nee, die gaat 1 april, gaat hij omhoog, want er is een nieuwe CEO. Ja. En die gaat dan omhoog. Ik weet niet helemaal precies wat hij wordt, maar hij is weet wel. Iemand, het... weet, weet, weet u dat, mevrouw Marijnissen? Ja, zeker, want ik heb er zelf over onderhandeld. Nou, kijk eens waar gaat hij heen? <laughs> nee, de bedoeling is om eindelijk een eind te maken aan die, die race naar beneden. Om ervoor te zorgen dat de laagste loonschaal eigenlijk wordt afgeschaft. Maar, en dat is de grote maar. Daar stuit nog op heel veel weerstand. En er zijn ook heel veel gemeenten. Want hier, deze mevrouw verdient nog steeds gewoon dat verschrikkelijke, belachelijke, lage salaris: van 10 euro per uur. Dus ja, zo makkelijk gaat dat nog maar niet. Maar wat is dan de nieuwe minimumloon uh, uh, als ze uh, eenmaal weer uh, die nieuwe constructie werkt? De bedoeling is dat het na 12 euro. Dus zeker niet 25 euro wat die mevrouw van de VVD zei. Ik denk als we dat zouden gaan betalen, dan zou het hier feest zijn. Maar de bedoeling is dat het na ongeveer 12 euro per dat uur is. Dus wat nog wel steeds absoluut geen verlies is. Maar wel echt een is. stukje omhoog. Ja, en ja. waar nog steeds heel veel gemeenten dus Timmer, van deze Ik denk dat mijn collega bedoelde 25 euro is het tarief wat de gemeente betaalt en dan moet het salaris 12 euro zijn. En ik denk dat je goed in je kwaliteitsafspraken aangeeft dat je minimaal die 12 euro moet gaan betalen. En ik denk ook dat het verschil, of ik weet ook het verschil, uh, met de stichting. Uh, de SP doet nu net alsof als je bij een stichting oprichten, ja. dan heeft iedereen een vast contract en we leven in sprookjesland en het komt allemaal goed. Uh, maar zo is het niet, want ook deze stichting zal een flexibele schil moeten hebben. Want je de zorg, binnen de huishoudelijke zorg... is gewoon ook flexibel. Dus ja. de ene keer heb je meer vraag dan de andere keer. Dus daar zul je je personeelsbestand op moeten afvragen. mevrouw, hoe komt u daarbij? Hoe komt, waarom denkt u dat dat zo flexibel zou moeten zijn? Er zijn een aantal mensen in Zutphen die zorg nodig hebben. Nou ja, daar, gaat, daar komt een keer iemand bij... en er valt een keer iemand af waarschijnlijk... Mm -hmm. Dat maar dat dus kunt flexibel. u toch gewoon ongeveer uitrekenen, want dat gemiddelde kost. Ik begrijp dat uh, D66 hier in Zutphen erg liberaal is met teksten als... Nou, ik heb nog nooit gezien dat de overheid iets beter kan dan de markt. En uh, de Ja, er zijn wat veel SP'ers vanavond, maar daar ja. kunt u tegen, denk daar ik. Daar kan ik wel tegen. Ja. En ik, ik snap heel precies waar mevrouw uh, Marijnse vandaan komt. Uit Os. Uh, uit Os. Ja, ja zeker. Ja. En dan klopt er niemand, dat is jammer. <laughs> nee, we zijn in Zutphen. Ja. Maar hier in de gemeente Zutphen... Uh, is, heeft de gemeente nog steeds nooit, nooit iets goedkopers laten zien dan de markt. Het is hier nog nooit gebeurd, zeg. Ik. Het is hier nog nooit nee, gebeurd. Okay. En waar ik gewoon... We hebben op dit moment ook heel veel uh, tekorten. Dus ik zou heel graag willen weten... waar dan de SP het geld vandaan wil halen... om die stichting op te richten, oh ja, dat om dat even... in te richten. Want ik zie het ook nergens in een programma... We oh, hebben weer... allemaal oh, hele wilde ja, plannen... Nee, maar dat is maar er is geen maar dat financiële, financiële we, onderbouwing. Dat zijn we eerder tegengekomen deze week. Heel veel partijen doen het helemaal niet. Nee. Hebben jullie een financiële onderbouwing, uh, Matthijs? Wij, uh, wij hebben geen verkiezingsprogramma gemaakt... maar een verkiezingsmanifest... En daarmee schetsen wij waar wij naartoe willen. Met een financiële paragraaf in het manifest? Zonder financiële paragraaf. Maar oh. wat juist interessant is... wat juist interessant is is dat zowel deze gemeentelijke stichting... maar ook onze andere plannen... helemaal niet per definitie meer geld kosten. Maar, deze... ja, maar had u even moeten voorrekenen, dan had ze het geloofd. Nu zegt ze, er staat geen financiële paragraaf ja, maar in. Maar mij maakt niet zo heel veel uit of D66 ons wel of niet geloofd hebben. lig ik niet wakker Maar de kiezer wil het ook graag weten. De kiezen dan wordt het wel. veel duurder straks. Maar kijk, we hebben ook een plan om uh, woningen bij te bouwen... Um, en woningen bouwen kost wel geld. Ja. Uh, maar de huur levert ook weer geld op. En, ja, en dan kan streep, je gewoon een begroting maken. Onderaan de streep uh, hoeft de gemeente daar niet extra in te investeren. Okay. Ja, en dat, is een, uh, dat zijn de goede plannen. Ja, maar nog even de vraag. Waarom maak je niet gewoon een financiële paragraaf? Ik ben in Haarlem, GroenLinks, had dat ook niet gedaan. vind ik zo raar. Als ja. mijn eindredacteur dat doet, wordt hij ontslagen. Als je, als je wat wil, dan moet je gewoon een plan maken. Geld erbij. Hup. Ja, ja dat, dat kan ook. <laughs> dat, dat kan ook, ja. Wij hebben een manifest gemaakt met verschillende uh, uh, plannen en onze visie erop en onze analyse waarom dat nodig is. Uh, en wij hebben opdelen, zoals bijvoorbeeld het bijbouwen van woningen, hebben wij een uitgebreid plan gemaakt uh, met de financiële. Ja, maar er is dus niet overal voor. En ik kon u niet echt goed uitleggen ja, waarom niet. Van Rijnse, ja? help uh, hem even. Ik ben vandaag al de hele dag in Zutphen. En kijk, uh, een, een echte doorrekening, zoals je dat landelijk doet met een centraal, dat is bijna een. Ik heb het, niet een centraal plan. Maar ze hebben wel degelijk. Want het gaat hier bijvoorbeeld ook vaak over een zwembad. Nou, dat zou dan ongeveer twee, drie tonnen. Bij Zij zeggen, nou, dan doen we minder aan city marketing. Daar geven we in Zutphen 6 ton aan uit. Dus dan kunnen nee, dat we betalen. dat snap betaal. ik me een voorstel. Punt, als je mensen wil overtuigen. Ja, ja. Dit punt. Um, dit, dit, kijk, ik zie dat landelijk natuurlijk ook. En als je ziet, het is wel heel makkelijk natuurlijk om te zeggen, ja, wat gaat dit kosten? Ik zou u willen vragen, weet u wat dit kost? U zegt net zelfs, het kost de gemeente Zutphen veel geld. En dan nog die mevrouw die hier net stond, die het echte werk doet waar het om gaat. Mm -hmm. Die stuurt u naar huis met 10 euro bruto per uur. Dus ik denk, wat kost dit dan? U betaalt wel okay. de grote salarissen van de commerciële organisaties, u betaalt wel de ambtenaren... u betaalt wel de juristen die naar de onderhandelingscontracten... moeten kijken, u betaalt de inkopers. Ja. Dat maar is dan... allemaal onderdeel van dit systeem. En de bureaucratie die erbij komt kijken, de plannen die de uh, zorgmedewerkers... Reyns, ik ga u onderbreken. Nog één keer de vraag aan u. Zou het niet sterker zijn geweest... Kost. Zou het niet sterker zijn geweest als Matthijs wel een financiële paragraaf had gemaakt? Ja, maar ik probeer u uit te leggen dat dat op gemeentelijk niveau, op zo'n niveau, best lastig is. Oké, okay, wel... het is moeilijk, zegt u. Ja, daarom in dit is het geval goed is dat u het, het niet moeilijk. gedaan hebt. Maar een o, beetje boerenverstand in dit geval zou ook wel welkom zijn. Zeker, dat is hoor. altijd goed. Mevrouw Timmer nog één keer. Ja. Het, uh, het oprichten van de stichting en de plannen die, die er waren... waren tussen de 800 en de miljoen. Okay. Een ambtenaar die kost ook geld als hij het uit moet voeren. U gelooft er niet in. U had die financiële paragraaf gezien. En wat ik had gezegd... ik zou die mevrouw niet minder dan die 12 euro die u heeft bedongen... zou ik die laten verdienen. Okay. Dus wat dat betreft is het we hetzelfde. We dan. gaan even naar de ChristenUnie, Abel van Dijken. Goedenavond. Goedenavond. U zegt, waar gaat dit allemaal over, hè? geloof ik? Ja, want uh, we hebben een paar weken geleden een amendement aangenomen... waarin staat dat wij uh, de voor de komende jaren die betere salarissen willen betalen... meer ja? continuïteit willen ja? bieden. En daarbij hebben we ook gezegd in het amendement... joh, richt een coöperatie op. En voor die werknemers en voor die mensen in huishoudelijke hulp... die in die coöperatie willen, prima. Stap in die coöperatie, heb je zelfzeggenschap. Want die stichting, dat moest, die moest met, nou, met heel veel snelheid worden opgericht... En daar was domweg de tijd niet voor. Nee, dat weet Matthijs Ten Broeke al. Dus hebben jullie een andere een constructie gekozen waarin de mensen wel meer zekerheid hebben? Precies. Begrijp ik dat goed? En daar is eigenlijk iedereen het over eens? En daar is de meerderheid van de raad was het daar wel mee eens. Ja, maar meneer Ten Broeke zegt dan: ja, dan is de klas half vol. Dan ben ik nog niet tevreden. Ja, ja kijk, kijk, dit is een beetje bijschaven, een beetje meer van dit, de boel een beetje verbeteren. Ja, maar daar is, daar is, zoals die thuiszorg die aan het begin sprak, die is daar echt niet mee geholpen. En daarom gaan wij voor het de goede oplossing in, met okay. de structurele oplossing. Laatste woord, meneer Van Dijken. Met uh, die stichting zo snel opgericht was die thuishulp ook niet, uh, nou, niet geholpen. Nou, kijk, als. Uh... Want dat was nooit gelukt in die korte okay. tijd. Daar bent u het niet over eens. Nee. De peiling van Thijs. Tegenover mij zit commentator Gerbert Verloenen. Gerbert, jij bent niet super enthousiast over de SP. Je hebt me laten vertellen waarom niet. Nou, het is een partij die altijd heel sociaal praat. Maar als je kijkt naar hoe ze zich gedragen, intern met name... dan zijn ze soms heel dictatoriaal. Oei, niet zo... Wel dappen dat je dat hier durft te zeggen, hoor. Hartstikke goed. Ja, applaus... ja, de SP is appla applaudiseren voor jouw moed, om het hier te zeggen, ja, dus denk ik. Ja, dus een tafeltje met SP uh, ja. aanhang. Wat bedoel in... je precies? Nou, weet je, we zitten hier in Zutphen. Het is heel gezellig met mensen van de SP. En het is hier heel genoeglijk. Maar er zijn ook plaatsen in Nederland... waar het toch wat minder gezellig is bij de SP momenteel. En er zijn 13 gemeenten waar de SP-afdeling niet mee mocht doen. Van, het par van de partij top. Dus Steden als eh, niet... Rijswijk, Hoorn, Oost. Daar kregen ze eigenlijk te horen, jullie zijn niet activistisch genoeg. Jullie zijn niet socialistisch genoeg. Jullie mogen niet meedoen. Dat speelde de afgelopen herfst. Daar waren mensen bij die diep teleurgesteld waren. Mensen die jarenlang in de raad zaten. Soms van alles hadden ondernomen voor de partij. Maar ze kregen vanuit het partijkantoor de top in Amersfoort te horen. Jullie mogen woensdag niet meedoen. En ik vind altijd, je moet heel erg goed luisteren wat een partij wil beloven. Maar je moet ook kijken hoe ze intern met elkaar omgaan hoe sociaal ze met elkaar omgaan. Ik vind dat heel belangrijk. Daar zie je toch een beetje de echte waarde van die partijen. En als ik dan de SP zie, dan zie ik hè, een partij... De partij bepaalt of een afdeling woensdag mee mag doen. Ja. De partij bepaalt hoeveel een SP-raadslid maandelijks mag overhouden van zijn inkomen. En de partijleider die heet altijd Marijnische. Dus een... dat, is, dat, dat is feitelijk een... onjuist, want we hadden net ja. meneer Roemer nog. Dus nog? door hadden we meneer Roemer. Ja. Ja. Dus het is een partij die hele sociale woorden gebruikt. Ze praten he, over belangrijke onderwerpen als zorg en solidariteit. Maar als je kijkt naar hoe ze intern met elkaar omgaan, dan is het een, een centraal geleide. Mevrouw Marijn, ik heb het idee dat u er niet helemaal mee nee, eens bent. Nee, en ik weet ondertussen ook als iemand over mijn naam begint... dan zijn er echt een goede argumenten op, dus wat dat betreft... Maar even die, dus, die afdelen... Ja, het gaat allemaal van de tijd van de ja, Marijnis, ja, dit is mevrouw Marijnen zelf. Mevrouw Marijnen zelf. vroeger we ook wel een beetje Zeker, maar even dat, dat eerste argument van Gerbert. Uh, ik durf de stelling aan... de SP is de meest democratische partij van Nederland... en ik ben het dus ook niet <tijd> met u eens. Um, de partij, dat klopt inderdaad... de partij bepaalt welke afdelingen meedoen. Maar laat nou het zo zijn dat de partij bij ons... dat zijn de leden. Wij hebben niet alleen een congres elk jaar... maar we hebben ook zes keer per jaar een partijraad... waar alle afdelingsvoorzitters bij elkaar komen. Dat is ons hoogste. Orgaan, daar wordt alles besloten. Dus daar wordt ook besloten uh, wat de voorwaarden zijn... om bijvoorbeeld mee te kunnen doen hm. aan verkiezingen. Maar op voorstel van het partijbestuur dan? Nee hoor, lang niet altijd. De Ook omdat gewoon handen, een meerderheid van de partijraad dat vindt. Omdat onze leden dat vinden. En het partijbestuur handhaaft dat vervolgens. Die okay. voert dat uit. Dus dat is, ja, is, dat is een democratische partij, uh, meneer Maar op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Oosterhout bij Breda... waren mensen echt stom verbaasd dat ze opeens te horen kregen vanuit Amersfoort... de partijcentrale, jullie mogen woensdag niet meedoen. Dat, dat is toch raar als je mensen zo verrast? actief activisten maar van nee, de partij. Vrouw, vrouw nee helemaal, nou ja, u bent denk ik in Oosterhout uh, geweest. Ik begrijp dat u daar uh, onderzoek heeft gedaan... Ik ken de situatie ook. Die ligt toch echt wat anders. En die is zoals ik heb gezegd. namelijk... Ze voldoen dat, niet aan de voorwaarden van de ja, partijraad. Daar, daar kan ik ook wat over zeggen. Wij vinden het als partij belangrijk. 20 seconden heeft u daar nog voor. Dat is meer dan genoeg. Wij vinden het als partij belangrijk dat je niet alleen actief bent in de gemeenteraad of bijvoorbeeld wethoudersleven. maar dat je ook op de straat bent en op de straat blijft. En dat doen ze daar gewoon te weinig. Nou zegt ja, als een afdeling te weinig mensen heeft om daaraan te kunnen voldoen. Euh, nou dan, dan doen ze niet mee aan de verkiezingen. En als wel, zoals hier in Zutphen. dan zijn we hier om de te steunen. Oké, okay. dank voor nu. We praten zo nog wel verder, Gerbert, over jouw punt. Na het nieuws van 7 uur gaan we door hier in Zutphen.